Nieuws van 8 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn zeven mensen omgekomen... bij een crash van een straaljager bij een vliegshow. Vijftien mensen raakten gewond van wie één zwaar gewond. Het toestel stortte neer op een drukke autoweg vlakbij Brighton. De straaljager deed mee aan de Shoreham Airshow... en maakte een looping toen het tegen de grond vloog. Het vliegtuig raakte een aantal auto's... en de crash veroorzaakte een grote vuurbal en flinke rookwolken. De straaljager is een hawker-hunter uit de jaren 50. In 2007 stortte tijdens dezelfde luchtshow ook een gevechtsvliegtuig neer. De vlieger kwam daarbij om. Bij een bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twaalf mensen omgekomen... onder wie drie Amerikanen. Er zijn meer dan zestig gewonden. Een zelfmoordterrorist reed met een auto in op een militair konvooi... en liet daar explosieven ontploffen. Volgens de Afghaanse overheid zijn de meeste slachtoffers burgers... De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De Taliban zegt er niets mee te maken te hebben. Bij een explosie in een chemische fabriek in China zijn negen mensen gewond geraakt. Bij woningen in de buurt sneuvelden de ramen. De trillingen waren op kilometers afstand voelbaar. Na de ontploffing brak brand uit. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. De explosie in het oosten van China komt tien dagen na de ramp met chemische stoffen in Tianjin. Daarbij kwamen 121 mensen om het leven. Op het Europees kampioenschap Vierspannen in Aken hebben de Nederlandse menners de titel veroverd. IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Theo Timmerman wonnen het goud voor Duitsland en Hongarije. Het is de derde keer op het EK Paardensport in Aken dat de Nederland de landenwedstrijd wint. Gisteren wonnen de Nederlandse springruiters en vorige week deden de Nederlandse dressuurruiters dat al. Vierspanner IJsbrand Chardon behaalde in het individuele klassement het zilver, Koos de Ronde veroverde het brons. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Pas vannacht komt de temperatuur onder de 20 graden. Ook morgen is het zomers warm en droog. Het wordt dan maximaal 27 graden. Wel is er in de avond kans op een regen- en onweersbui. Dit was het. Autobedrijf Zandvoort, Een echte Sandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Is de zomer van ZFM met, met nu de Euro Breakdown. is gestegen deze week... van 25 naar 17 toe. Oftewel, de snelste stijger van deze week. En dat wil dat ze pas... vijf weken erin staan. Ah, ik zal je even een kleine overzicht geven... welke platen we al hebben gehad. Uh, 40 tot en met 30... heb ik al een keer verteld. Dan gaan we naar 29... Calvin Harris Disciples... How Deep Is Your Love... op de 29 e plaats blijven zitten. Op 28 Sam Veldt... Show Me Love... en op 27 David Guetta... Hey Mama... 26 dan Bob Sinclair featuring Dalton en Feel the Vibe. En op 25 uh, Martin Garrick samen met Asher Don't Look Down. Uh, op 24 Flowrider samen met Robert and en White. I don't like it. I love it. En op 23 Kaigo featuring Parson James. Stole the show. 22. DJ Antoine samen met Akan Holiday. En op 21 vinden we Nicky Jam en Enrique Iglesias. Met El Paradon. Op nummer 20, uh, Lina met Traffic Lights en 19, Wiz Liva. see you again. Nummer 18, laatste nummer uh, van het vorige uur voor Williams met a Freedom. En op nummer uh, 17, vinden we dan uh, Martin Solveig uh, samen met... Um, yeah,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 En Skrillex Diplo, Samen met Justin Bieber, waar je naast de 13 weken in de lijst. En ditmaal op nummer elf. Ik door was open. Just Now I'm all alone and my joys turn them open <laughs> Tell me, where are you now that I need ya? Where are you now? Where are you now that I need ya? Couldn't find you anywhere When you broke down I didn't leave ya oh, I was by your side So where are you now that I need you?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 En Rihanna zal dus overal uh, adviezen gaan uitdelen. Nou, Ik uh, ben best wel benieuwd uh, welke ster er nou weer uitkomt. Want op zich, Amerika doet het best wel goed met de boys hoor. Als daar eentje wint, dan uh, gaat het echt heel Europa en heel wereld door.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 You tasted the pain, of losing someone Walk can don't even look back At this wasted moment's heart You're yeah, to late, used to be So now to blame, you shoot the tree Be watching fall, as you can see You start the game You tasted the pain, of losing someone Walk can don't even look back At this wasted moment's heart Got yeah, to anybody used to be Smells the thing you shoot the tree You watch it fall as you can see You start the game Move you freaking eyes, forget about the pie You're not out of mind, now this what you'll find Answers to your pain just walk and make it It taste the pain, of losing someone who walk and don't even look back at this wasted Keep on the stars You're hard to, ain't but it used to be So not to blame, you should retreat You watch it fall as you can see Stop the game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 De collega's van uh, 5, 18, die presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. Vrijdag is echt de top 40, dat uh, zullen we maar zeggen. En ik ga hem even in uh, vogelvlucht met je doornemen. Wat op 40 vinden we Jess Glynn met uh, Hold My Hands op 39. Nieuw binnengekomen Jason Derulo met Cheyenne. Ed Sheeran Fokodo, de Photograph op uh, 38. Disclosure samen met Sim Smith met de nummer Omen is nieuw binnengekomen op uh, 36.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 Major Laser met lean on op 5. En uh, The Weekend Can't Feel My Face op een vierde plek. Nou, nah, Don't Worry van Kahn en Ray Dalton op een derde plek. En Ain't Nobody Loves Meerder van Felix Kram op een tweede plek dan. En uh, ik had het al stiekem verklopt eerder deze uitzending. En, pardon, Nicky Jam en Enrique Iglesias vinden we dan op een eerste plek in de Nederlandse top 40. De Euro Breakdown. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan de nummer 7 draaien van deze week. Langs Money Lewis. Het gaat over het lastigste onderwerp, maar dat altijd zo vrolijk voor een nummertje. Beeld. Ondertussen alweer 15 weken in de lijst. Langs Money Lewis. Beeld. Just a song of this, this ain't no love song. It's just a little ditty baby. I just wanna go. Het is f Jacks samen met Mike Taylor, Summer Thing. Binnen op de vijfde plaats uh, in hun vijfde week deze week. Hier in de Euro Breakdown op uh, CFM Zandvoort. Vorige week uh, stond deze single nog op uh, nummer 10. Dus er zit een uh, kleine verbetering aan te komen voor de beste mensen. Hé, hey, uh, kleine racen mee voordat we aan de top 4 gaan beginnen. Even vertellen wat we, uh, ja, we van, vanaf 10 uh, denk ik wel, wel leuk is om uh, even te herhalen. Want op 10 vonden we in hun 17e week Klingon de Riva Restart Again... Op nummer 9, David Guetta, samen met Emily Sunday... What I Did For Love, een oude nummer Eén hit, en ze zit al 25 weken in de lijst. 16 weken in de lijst is de nummer 8. Robin Schulz, featuring Alcy met Headlights. 15 weken lang op uh, in de lijst. En deze week op uh, nummer 7, Lange Money Lewis, met de Bills. Major laser DJ Snake, samen met me met Lienan... ...vinden we op een zesde plek in hun twintigste week. En je wordt hem met Evo Jack, samen met uh, Mark Taylor, Summer Thing vijf weken lang uh, in de lijst en uh, op een uh, nummer vijf dus deze week uh, in de Euro Breakdown. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op uh, nummer vier dan vier vinden we Matt Khan samen met uh, Ray Dalton met de prachtige uh, Don't Worry.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 been discovered. De 25e jaargang, aflevering 33 van de vrijdag. Let's get together. Let's get together. Let's get together and do what comes naturally.